11 uur. Het NOS-journaal. de Jong. Het aantal banen in de zorg is de afgelopen 10 jaar met bijna 40% toegenomen. Daarmee is het de sterkst groeiende sector. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 7 mensen nu in de zorg werkt. Naar verwachting neemt dat de komende jaren alleen nog maar toe. Het zijn vooral vrouwen die in de zorg werken. Vier van de vijf werknemers is vrouw. En verder is de handel nu nog de grootste bedrijftak. Anderhalf miljoen mensen werken in die sector, maar het CBS denkt dat de werkgelegenheid in de zorg binnen een aantal jaar het grootst zal zijn. In Laren is acteur Johnny Krijkamp senior overleden. Hij werd vooral bekend van zijn tv-shows met Rijk de Gooier als het duo Johnny en Rijk. Krijkamp deed cabaret en toneel en speelde in tv-shows en in films. Hij was een grappige man, zegt collega André van Duin ga je kont hebben hangen, dat, is, ja, dat is een ja, je komt op en dan moeten de mensen al om je lachen en dan hoef je eigenlijk nog niks te doen. Hè. dat is, dat, dat weet je niet leren. Dat heb je dat had Johnny natuurlijk in hoge mate. Want ja, die die kop en gewoon is, die ging lachen en die ogen, ja, dan, dan moest je maar mee lachen. Krijkamp kreeg veel prijzen en onderscheidingen, waaronder de Louis Door en een gouden kalf. Een groot succes was ook de comedy-serie Het Zonnetje in Huis... met zijn zoon Johnny Kraaikamp Jr. en met Martine Bijl. Zij zegt dat ze veel van hem geleerd heeft, vooral door naar hem te kijken. Theaterproducent Joop van den Ende zegt dat hij met groot verdriet afscheid neemt... van een van Nederland's allergrootste acteurs. Hij spreekt van een markant komiek en prijst zijn mimiek en zijn timing. In 2007 ontving Kraaikamp de Blijvend Applausprijs... als beloning voor zijn opmerkelijke en bijzondere bijdrage... aan theater, televisie en de film.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 Steeds meer mensen maken gebruik van internet op een mobiele telefoon. In drie jaar tijd is het gebruik toegenomen van 8 naar 20 procent, zegt het CBS. In totaal maakt één op de drie internetters gebruik van draadloos internet op een mobiel apparaat. Daar zijn ook de laptopgebruikers bij opgeteld. Verder zijn mobiele internetters voornamelijk onder de 25 jaar. Oudere gebruikers internetten vaker thuis of op het werk.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 Goedemorgen, Parijs komt in zicht. De laatste week van de Tour de France is aangebroken. En dat weten de renners ook. Vandaag rusten ze nog om morgen weer op die fiets te stappen... voor nog zes koersdagen. Het worden allesbeslissende dagen, loodzware dagen. De Alpen komen er nog aan en daar zal het dan moeten gebeuren. Rijden alsof je leven ervan afhangt... en je concurrenten eindelijk achter je laten. Of wordt er toch lijden, afzien en verliezen. Mijn gast van vandaag kan dat lijden als geen ander bezingen. Stompen, harken, verzuurde benen en verloren dromen. De Tour is als een metafoor voor het leven. Ik praat er straks over met zanger en componist Alex Roeka. Nog zes dagen koersen dus. En dan gaat het niet alleen om die gele trui. Nee, deze dagen is het ook zaak om je baan als wielrenner veilig te stellen. En dat lukt alleen als er genoeg sponsors zijn... die een wielerploeg willen ondersteunen en daarin willen investeren. Hoe vind je ze? En belangrijker, hoe krijg je ze zover... om met heel veel geld over de brug te komen? En verslaggever Robert Jan Boy is er ook weer deze week op weg naar... De tourkijker. Dat is toch heerlijk, tot rust komen op de rustdag. Hier op de Utrechtse Heuvelrug een uh, tamelijk grote tuin. omringd, omringd door uh, dennenbomen loop ik hier een, uh, ja, een, een plaatsje op eigenlijk. Een, plaatsje, een binnenplaats zou het rustig uh, kunnen noemen. Op weg naar iemand die geboren is in het Zeelse IJzendijken. Aan het begin heeft gestaan van de Rabo-wielerploeg. Ik klop even aan. Grote groene deur met echt zo'n klopper. Hij gaat open en er staat hij. In het blauw, met een twinkeling in zijn ogen. Goedemorgen, meneer Wijvels. Goedemorgen. Welkom hier. We gaan naar binnen toe, we gaan naar buiten toe. Uh, wat u wil. Kom, kom maar binnen, zou ik zeggen. Eerste. Herman Wijvels, Deborah, je hoort ja. het. Tot zo. De toerliefhebber van vandaag, Herman Wijvels, Robert-Jan Boy. Blijf nog even bij hem, is inmiddels binnen. Hij meldt zich straks weer. De proloog. De Ronde van Frankrijk, een tour voor helden. Nieuwe staan op en oude gaan ten onder. De heroïsche strijd kan een onuitputtelijke bron zijn voor schrijvers, journalisten en artiesten. En ook zanger en componist Alex Rouka wordt geïnspireerd door de strijd op de fiets. En daarom wordt hij ook wel de ongekroonde koning van het Nederlandse Wielerlied genoemd. Goedemorgen, Alex Ruka. Ja, Goedemorgen. Niet zo moeilijk kijken hoor, want dat is toch zo? Ja. De ongekroonde koning van het Nederlandse wielenlied. Word ik zo genoemd? Ja, dat is, uh, dat is volgens mij informatie wel. Oké, okay, ik heb het nog nooit gehoord. Maar een, het is mooie een mooie nummers, uh, Ja, het is een mooie Ja Toch ook uh, op je titel. naam. Ja, ja, ja, ja. <laughs> uh, uh, de koning van het wielenlied, wie is de koning van het peloton dit jaar? De koning van het peloton, wie is dat nou weer vandaag? Ja. ja ik, ik zou bijna zeggen... Uh, Gilbert, zou ik zeggen. Ja, ja. Die zowel op het, uh, op het platte, zoals het heet... En, en ook in de bergen zich steeds laat zien. Ik vind hem echt wel de, de, de, de grote man. Ja, ja. Niet zo bang en poepert als de rest misschien wel. Nee, hij, hij, hij, hij heeft lef. En, hij, uh, ja, en van de andere van de klasse mensenrijders hebben hij, we eigenlijk nog niet zoveel gezien. Dus je kunt nog niet zeggen dat er daar eentje is, die je die, die, die de koning zou mogen noemen. En dat zal zich misschien komende dagen wel. Uh, uit, uh, ja, hoe zal ik zeggen? Hoe zal het duidelijk worden wie ja. dat gaat worden? Ik zat zo te hopen op zaterdag. Ik zat te kijken naar het Plateau erbij. Ik denk, nou ja, nu komt ja, hij, oh, nu komt hij. Ja. Maar ik vond het één grote anticlimax. Vind ja, jij er tegenaan keek. Ja, niet... ja, god, ik vind het altijd fantastisch om naar het wiel te kijken ook als er niks gebeurt. Want dan kun je altijd nog naar het landschap kijken, dat ja, is ook fantastisch. Dat is waar. En uh, ja, dan, dan, dan komt er toch een enorme verrassing natuurlijk. Op, op de bijen. En dat is dan uh, onze vriend Van Endert. Ja. Jelle Van Endert. Ik vond het geweldig. Ja. Ik heb hem de hele tour al in de gaten. Ik hou hem in de gaten. Ik heb het zwak voor die, voor die man. En uh, dat, dat er een keer zo'n onbekende, redelijk onbekende, zeker van Nederland, een na, na, renner naar voren komt. Zo, uh, ja, dat vind ik geweldig. Al een keertje tweede geworden natuurlijk. Ja, ja ik vind het echt geweldig. Voor mij had het eigenlijk niet mooier, mooier gekund. Ja, als zanger woonachtig in Antwerpen was het niet een ja. groot feest, denk ja, ik. Ja, ik luister ook altijd uh, wel uh, naar de naar de Belgische commentatoren en zo. En dan raak je toch weer meer betrokken met de Belgische en Vlaamse renners. En uh, dan is het geweldig als uh, Van der in één keer zo'n etappe kan winnen. En is die sympathie er vooral omdat hij Belgisch? is? Ja, ik heb wel een soort, soort zwak voor Vlaanderen. En uh, ja, dat is dan mooi dat er zo'n onbekende Vlaming in één keer naar voren schiet. Hè? En, uh, de Nederlanders uh, die laten het een beetje afweten, zou ik zeggen, tot op heden... Dus dat is wel mooi dat er dan een Vlaming in één keer naar voren komt. En dan gaat de aandacht vanzelf een beetje naar, ja, ja. naar de buren, zeg maar. Ja, ja, ja, het is of een Nederlander of een Vlaming. Dus, dus als de Nederlanders het niet maken, dan ben ik voor de Vlamingen. Ja, dan gaat daar de vlag maar uit. Ja, ja. De magie van zo'n tour, ja, het is al twee weken natuurlijk echt een beetje... de stompen, harken, uitvallers, hier en daar, de rennen die zich niet laten zien. Is deze tour nog wel een beetje magisch voor bijvoorbeeld een componist? Ja, er zijn altijd aspecten die zich aandienen die weer inspirerend werken. Hè? En uh, ja, wat, ja, je, wat, je, wat je ziet, dat het eigenlijk elk jaar wordt het extremer. Het wordt steeds gekker en het wordt steeds opwindender. En uh, ook in het negatieve natuurlijk. Maar daar zit wel de heroïek en het drama. De valpartijen zijn in mijn gevoel nooit zo erg geweest als dit jaar. En uh, je bepaalt ook het koersverloop. En... Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat verhoogt eigenlijk de essentie van de sportbeleving voor de, voor de kijker en de toeschouwer, vooral. Nou, de heroïk en het drama. Tegelijkertijd en dat zit er heel mens, erg in dit jaar. Nou, gehavende renners, ja, uh, ja, mensen ik, in het ja, trikkelgaten. Het, ja, uh, het is wel Het is verschrikkelijk, natuurlijk. Maar tegelijkertijd het is het heel dubbelzinnig. Want tegelijkertijd. Uh, tussen aanhalingstekens genieten we er nog van ook natuurlijk. Ja. Maar tegelijkertijd hoor ik ook mensen zeggen, hij is zo saai, hij is zo saai die Tour. Want ja, je ziet eigenlijk ja. nog niemand, het komt allemaal aan op die laatste ja, ja, de wielrennen is op een bepaalde manier altijd saai. En op een bepaalde manier ook altijd helemaal niet saai want je kunt deze etappes zien als gewoon de inleiding tot tot wat er gaat gebeuren. Het is het voorspel, het is het aftasten van elkaar, hè, het lonken en het, het, het, het, het, het, het, het, het constateren hoe goed is iemand, hoe slecht is iemand. En dat dat spel speelt zich nu af en eh, in, hopelijk krijgen we in de in de Alpen dan de de, de apotheose. Dat zou ook mooi zijn, hè, dat we daar in de laatste week de apotheose krijgen. Het moet strijd, wel, zou je denken. Ja, het hoeft, het hoeft eigenlijk nog niet eens te gebeuren. Wat, wat we in de Pyreneeën zien is dat alle favorieten... eigenlijk een beetje gelijkwaardig zijn. En misschien handhaaft zich dat in de, in de, in de Alpen. En, en krijg je op, op de Galibier hetzelfde wat je op Beien hebt gehad. En op Lus Adriden. En krijg je op, op Alpe du West het ook nog een keer... Ja, krijgen dan krijgen we een kleine Thomas uh, uh, Veuclair daar nee, in ja, dan, in krijgen de, dan krijgen we de tijdrit en die dan misschien een beslissing gaat brengen. Ik verwacht niet dat Veuclair het op de, op de Alpe du West gaat houden. Hij heeft echt zichzelf geweld aan moeten doen. Je kon het zien gisteren na de etappe en zijn, zijn ogen staan uitermate uh, wazig. Strak uh, Becky. Ja, terwijl de anderen toch nog redelijk fit eruit zien. En ik, ja, het moet gebeuren op de Galibier of op de Alpe d'Huez. En als het daar niet gebeurt in de tijdrit. En dan wordt het de Cadel Evans, denk ik. En hoop ik eigenlijk ook wel. Ja, ik heb een langzamerhand een zwak ontwikkeld voor Cadel. Ja, die waardering voor renners, daar zit ook een evolutie in. Hè? Cadel was aanvankelijk de wieltjesplakker, hè? De, de, de autist eigenlijk. De die, meesluiper. Die, ja, de meesluiper, daar had ik geen echt sympathie voor. Maar nu die wat ouder wordt en nu ook wat meer van Cadel weten... qua persoonlijkheid, nu, nu, nu begin ik een zwak voor hem te krijgen. En ik merk meer mensen met mij. Wat, is het dan geen medelijden? Van, hij moet toch een keertje dan maar Nou, medelijden, het, is, het, is, het wordt een aandoenlijke renner. Oh. Aandoenlijk. <laughs> hij zit heel gedrongen op zijn fietsje. Hij kijkt eigenlijk alleen maar naar het asfalt. Hij heeft een, altijd een verbeten lijdende trek op zijn gezicht. En uh, ja, dat begint zo langzamerhand bij mij een zekere sympathie te wekken. En ja, ik, ik hoop eigenlijk dat hij wint. En die schleg is natuurlijk de superrenner. Eh, maar die maakt het op grond van zijn supertalent... eigenlijk nog niet zo waard tot op heden. En, en Frank is altijd wat minder geweest. Die zal het waarschijnlijk ook niet rukken. En ja, Contador is dan een beetje weggevallen door zijn, door zijn val. Ja, wie blijft er over voor, voor, voor, de, voor, voor, voor de gele trui... waarvan je denkt, nou, ik, ik zou het leuk vinden als je hem zou, zou halen. Nou, voor mij is dat dan Cadel nu. Cadel. Ja. Is hij ook de hoofdpersoon in, in het nummer De Renner? Nee, nee. Nee? Nee, de, nee, dat is eigenlijk meer een algemene. Uh, ja, hoe moet het zeggen? Een algemene terugblik van een, uh, van een, een, renner, een renner. De een renner, renner, maar niet een bepaald renner. iemand of zo. Alle lied, renners eigenlijk. Een lied van jouw hand? Zou je ja. hem willen spelen, vond Nou, ik, zal ik even Voor beginnen met mijn andere nummer? Ik denk, ik sla zo'n mooie brug meteen. Ja, nee. Ik heb ook een nummer geschreven naar aanleiding van. Uh, eigenlijk min of meer geïnspireerd door uh, Boger destijds op La ja. Die aan de voet kwam met 11 minuten voorsprong. En waren er bijna elke kilometer wel een, een, tien of twintig. Over, zo, heel, ja. heel, heel op het, heel het was F. heel spannend. O, ja. en daar, op grond van dat thema heb ik eigenlijk een lied geschreven. De Rode Vot heet het. En uh, als en je het goed vindt, ga ik dat ja, even natuurlijk. Ja, natuurlijk. Okay. Ja, absoluut. De Rode Vot van Alex Roeka. Geïnspireerd door een Nederlandse renner, Michael Boogert.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 door mijn hoofd dat ik het eens proberen moest, zei ze, en dat ik dat toen heb beloofd. Ik heb nog twee minuten, daar is het bord van de drie. Ik heb mijn graf nu zo'n tien keer van binnen gezien, maar het is nog steeds niet fini. Dol. Nooit heb ik kunnen zijn wie ik eigenlijk ben. Omdat ik me schikte in mijn slavenrol. Je moet eens winnen. Pongt door mijn hoofd. Dat ik het eens proberen moest, zei ze. En dat ik dat toen heb beloofd. Ik heb nog 30 seconden. God. Dit is het stelste stuk van de klim, daar ginder, daarboven woont God. Ik zie ze, ik ruik ze, maar ik heb nog kans, daarnet had ik kramp, maar het gaat al weer beter, ik geloof dat ik weer dans. Met de rode fot. Hij blijft nog even bij me en uh, straks praat ik met hem verder en speelt hij nog een nummer. De tour Maar eerst naar verslaggever Robert Jan Boy. Weer bij een tourliefhebber op bezoek vandaag. En uh, Herman Wijfels is dat. Ja, zeker. En die kennen we natuurlijk allemaal wel. Onder meer dus als oprichter van de, de Raboploeg. Hij heeft natuurlijk nog veel meer gedaan, maar we gaan het vooral over reviewrennen hebben vandaag. En we staan hier in zijn, nou ik mag wel zeggen meneer Wijvels, uh, riante tuin. Want we gingen eerst eventjes naar binnen toe, maar, toe, maar toen zei de heer Wijvels van wacht eventjes. Laten we nou eerst eventjes buiten gaan kijken, want ik heb hier wat in de schuur staan. En dus gaan we nou via de tuin naar de schuur toe, terwijl ik rechts even kijk naar het uh, mooie vrijstaande huis. Heerlijke omgeving hier om tot rust te komen. Hè? Omgeving Maren is dit? Ja, dit is een, uh, is een mooie omgeving hier op de Heuvelrug uh, en ideaal om te fietsen. Ja. Uh, dus uh, daar ben ik zelf ook altijd nog actief in. Ik uh, fiets toch minstens 100 kilometer in de week uh, nog altijd. Oh, waarde. Uh, nou ja, dus hier in, in deze schuur daar staat uh, een van mijn racefietsen. Ik heb er een paar. Het deurtje gaat open en ik zie hier inderdaad een blauwe racefiets uh, hangen. Ja, die ziet er ook gebruikt uit, hè? Ja, ja met, uh, met, uh, die, met modder op de wielen en zo. Ja, die wordt uh, wekelijks uh, nog toegepast. mountainbikewielen hier nog in de schuur? Ja, dus in de winter dan uh, fiets ik hier in de mm -hmm. bossen uh, over de halve harde paarden ja. uh, op de mountainbike. Ja. Dus uh, voor mij is... Uh, uh, wielrennen eigenlijk jaar rond uh, een manier om mij uh, fit en een beetje in shape te houden. Wanneer is dat begonnen eigenlijk bij u? Uh, nou, dat is begonnen na mijn uh, voetbalcarrière. Die ja. heeft uh, geduurd uh, ongeveer tot um, mijn 39 e En um, uh, toen uh, begonnen mijn knieën wat uh, op te spelen en ja. uh, paste dat allemaal niet zo meer. Ja. En uh, toen ben ik uh, beginnen fietsen. Ja. Uh, dus inmiddels uh, ben ik 69. En dus ik uh, ben zo'n 30 jaar inmiddels actief uh, op de racefiets ook. Ja. En um, dat gaat uh, nog steeds door. Dus zolang ik dat volhou... Uh... Dat is lekker om fit te blijven ja. natuurlijk. Ja, he? in ieder geval. Uh, ik had vanmorgen nog een medische check. En dat oh. bleek uit dat alles uh, dik in orde was. Dus Klaar slijf... voor de Tour de uh, Nou, dat zou ik uh -huh. 90 kilo die bergen op. Dat lijkt me niet zo uh, aan te bevelen, he. En nou is dat allemaal in 95 begonnen met die, die rabobankploeg, terwijl we hier een beetje lopen door de tuin. We zijn al aangeland hier bij de schommels. Ja, en ik is... zie hier ook een hangmat waar je in kunt gaan liggen en dan een beetje. Ja, is... Wiegen doet u dat, dat ook eigenlijk in het dat is een hangmat schommel. Hangmatschommel. Oh. Maar dat is vooral voor de kleinkinderen. We hebben op het ogenblik kleinkinderen op bezoek uit Nieuw-Zeeland. En ah. van de week aan die Die zijn lekker bezig hier. En natuurlijk er nog een uit Shanghai. Ja. En die kunnen hierop terecht. Zeg maar in 95. Het idee van jongens, we moeten een wielerploeg gaan sponsoren met de Rabobankploeg. Nou, nou het verhaal begint iets eerder. Uh, in de joop van de jaren negentig zag je steeds meer grote uh, bedrijven, instellingen, ook financiële ja. instellingen, een verbinding zoeken met een project, een sponsorproject, hmm. waardoor ze eigenlijk buiten hun eigen bedrijvigheid om uh, permanent zichtbaar waren in de media. En dat wilde de Rabobank ook? En toen hebben wij dus, nou ja, wij zien dat de ING doen met voetballen ja. en uh, ABN Amro ook met Ajax enzovoort. Ja. Dus uh, als wij niet achter willen blijven, dan moeten wij ook uh, zoiets zoeken. Ja. En toen hebben we een analyse gemaakt van, nou, wat zijn nou geschikte sporten voor ons? Eigenlijk kwam schaatsen daar ook heel hoog uit, maar dat zat al bij Egel. Ja. Uh, dus uiteindelijk was de conclusie uh, toen, nou ja, wielrennen is voor ons een hele geschikte. En meteen maar aan fors bedrachtering, ik meen 10 miljoen. Uh, dat waren nog guldens, hè. Guldens, dus, uh, ja. Dan praat je dus over uh, nu 4,5 miljoen uh, euro. Maar leverde dat het veel weerstand op? Werd er niet gezegd van nou, dat is een hobby van Wijvels. Hij is weliswaar voorzitter, maar jongens, uh, nee, was het wel goed uh, bij de bank? Uh, nee, tegen, zou ik bijna zeggen. Uh, er was uh, natuurlijk wel wat discussie, hè. Van, uh, nou ja, moet dat nou enzovoort. Maar uh, ja, Rabobank is een democratische organisatie. Dus we hebben een enquête gehouden onder de yeah. uh, aangesloten lokale banken. En daar bleek uit dat er enorm veel support voor was. Later is wel gezegd, toen ik afscheid nam in 1999 van de bank. Yeah. Dat is ongeveer de beste beslissing die onder jouw leiding ooit is genomen. Oh. Uh, dus er was heel veel support voor. Yeah. Uh, en dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag het geval. Uh, met mensen... Uh, voelen zich daarmee verbonden. Uh, wat we eigenlijk gedaan hebben, dat is die wielersport in Nederland uh, op niveau gehouden. Hè. En mm -hmm. inmiddels is er een hele generatie jonge renners, ook via de opleidingsploeg, um, ja. uh, in, in, zeg maar, op hoog niveau gekomen. Ja. Dus alles bij elkaar uh, ja, staat dat nog steeds bekend als een succesvol sponsorproject. Dus als u straks ook weer naar de tv gaat kijken, naar de radio gaat luisteren, dan is er, dan gloeit er wat van binnen. Uh, absoluut. Dus ik, uh, ik volg dat He? nog steeds op de voet. En uh, nou ja, ik heb in dit land wel een paar dingen uh, zeg maar, gedaan en mogen doen. Ja. Uh, en dit is wel een van de mooiste dingen die ik uh, nalaat, geloof ik. Een van de hoogtepunten? Ja, absoluut. Gaan we nog verder lopen in de tuin, meneer Wijfels? Of gaan we naar nou binnen ja, toe? ja, ik ik, uh, er zijn hier meer dingen te zien. Uh, ah. Ook herinneringen aan de wielersport. Dus daar kan nou. ik ook nog wel even iets over vertellen. Deborah? Uh, we hebben weer stofte over om over te praten, dat begrijp je. Ik loop hier rustig verder in de tuin en ik zal eens even kijken waar we straks verzeild zijn geraakt. Geniet van de rondleiding Robert-Jan, straks uh, meldt hij zich weer. En bij mij in de studio nog altijd de uh, zanger Alex Roeka. We zaten even samen te luisteren naar uh, Herman Weivels En toen de schuur met uh, de racefietsen openging, toen zag ik wel een kleine blik van herkenning. Ah ja. Zag ik het goed? Ja, ja. ik ben uh, altijd gek geweest van racefietsen. En ik denk dat dat ook de reden is waarom ik zo tot die wielersport uh, ben aangetrokken. Ik zag, ik denk als een ja jongetje van een jaar of zeven, acht, een paar prachtige racefietsjes staan voor een café. En op een of andere manier kwam daar een soort erotisch gevoel omheen van wielrenners en koersen oh en ronden, missen. Wa waardoor ik me aangetrokken voelde tot, tot, tot het fietsje. En een geweldig mooi ding eigenlijk als je het goed beschouwt. Hè? Met die wielen en het stuur en het is een volmaakte uh, kunst. Uh, oh object eigenlijk, een mooie racefiets. Daar kun je uren naar kijken. En de mooie vrouw eromheen. Ook ja, natuurlijk, die, die, die, die, die, die, die, die sfeer destijds in mijn jeugd van, van, van, van, de, van de olie, van de rennersolie, in de ronde van Ravenstein, die er bij ons altijd was. En, zo, en die, die, die mooie jongens, die krachtige keer, die boerenknapen, veelal nog, weet je, van, van uit het katholieke zuiden, hè, waar de wielersport iets betekent. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vond daar een soort erotische sfeer omheen hangen. En ik vind het eigenlijk nog wel. En nog wilde je toen meteen zelf ook op, op, op die fiets stappen? Ja, dat is altijd zo'n be beetje blijven surren Op een gegeven moment zou ik een racefiets in een etalage hangen... in een winkel in Nijmegen. en toen, Ik had natuurlijk helemaal het geld niet voor. Toen zei ik tegen mijn vader... Uh, leen me het geld, ik wil die fiets hebben. Ik betaal het allemaal wel terug. Dus al. En toen had ik mijn eerste racefiets. Een Moto BK. Een Moto BK. Ja, ja, ja, dat ja, brengt bij ja, mij ja. ook wel wat herinneringen terug, ja, moet ik zeggen. Ja. En, ja, en, en rij je maar dan... Ja, dan wordt het fietsen een, een, een ding hè, in je leven. En dat is eigenlijk nooit meer opgehouden. Het is altijd fietsen, fietsen, fietsen. Ja. Hoe belangrijk is heel het? Heel belangrijk. Heel belangrijk voor mij. Ja. Zowel uh, voor het lichamelijke als het geestelijke. Je houdt je lichaam inderdaad in conditie, wat Wijfels ook zei. En je kunt het heel lang doen... Ik heb een keer de Mammot gereden. Dat is een, een, oh, to, een, een vrij ja. zware etappe. Die gaat vanuit Bourdoisant over de croix de Fer, de Telegraaf Calibier... en tenslotte nog de, de klim naar alpes Daar zaten wij op de camping aan de vooravond daarvan. Op een gegeven moment komt er een, een camper de camping oprijden... en daar stapt een heel oud mannetje uit, een Italiaans mannetje. Hij, hij bleek 78 te zijn... En hij eh, pakt zijn racefietsje achter van, van, zijn, van zijn auto af... en maakt hem in orde. En de volgende dag start hij voor de, voor, de, voor de marmot. Dus een hele zware toeretappe van 180 kilometer... die hij ook uitreed ja. binnen de tijd. ja Dus je kunt zien dat het is een sport is... die kun je het heel lang blijven doen. Omdat hij blijkbaar eh, geen echte zware... Eh, op je gewricht en op je spieren legt. Geen zware druk. En, eh, ja, dat, ik, ik vind het eh, fantastisch om, om het te, maar te blijven en blijven doen, tot aan mijn dood, denk ik. Tot ja. aan je dood. Ja. Dat is, ja. Uh, nou ja... Dat is maar ook geestelijk, wat ik zeg, het is, het is iets waar, waar, waar, je, waar je alles van je af kunt trappen en, en gooien. en uh, je, bent, je komt in een soort roes terecht door, door, door, door dat trappen, door diezelfde, steeds diezelfde beweging. In een soort roes, ik uh, zou bijna zeggen, soms in een soort uh, stoonde toestand... Ja. Vooral in de bergen, dat is naast het, een genotgevoel ook een, ja, een soort nirwana, bijna boeddhistisch. Een boeddhistisch gevoel van onthechting, wat je meemaakt op die fiets... En dan roest misschien ook wel waarin dan van die nieuwe teksten ontstaan... waar dan een, een nummer uitvoert. Ja. Voert. Want de, de meeste gaan wel over het over renner, de ja, innerlijke ja, strijd... Ja, ja. de strijd tegen de elementen, tegen de concurrent Is dat de essentie inderdaad van het wielrennen? Ja, de strijd tegen jezelf en tegen de anderen en tegen de natuur. Hè. En dat is eigenlijk in feite ook de, de, de essentie van het leven. Hè. De strijd tegen jezelf, tegen je omgeving... Tegen de natuur, tegen de aftakeling, tegen de, de ziekte en, en noem maar op. Het ja, is, is de mooiste en zuiverste metafoor die er bestaat, het wielrennen. Ook als hij saai is, dan is het ook nog het leven. Het leven is ook saai. Gelijk aan. Ja, saai en dan maar afwachten of er wat gebeurt. Hè? Of, of gewoon iets laten gebeuren om de saaiheid te doorbreken. Ja. Alle, alle elementen van het wielrennen komen terug in, de, in het leven zelf. En ook in de renner. Daar is hij dan, het lied. Ja, oké. Okay. Ja, oké. Ja. <laughs> Lied 2 van Alex Roeka. De Renner, die metafoor voor het leven. Die innerlijke strijd, het stumper, het harken. Ik ben een renner. Ik ken het gat dat valt. De zwarte sneeuw, het bijtend grind. De mensenzee die je oren bralt. Het snijden van de wind...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 hoe mijn eer en maar zelf ook opgejaagd wordt weer. Door gekken vol met gif. Ik ben een renner. Ze hebben me in de sloot geduwd. Me recht in mijn gezicht gespuwd. Om me te leren hoe het gaat. En dat je er nooit. het lokaal, het valse plat, daar hangen ze aan de bar en roepen, dronken naar elkaar, dat ik de tour ooit nog eens win. Ik ben een renner. Ik voel me slap en ziek, een zwabber voet, een noodsignaal. Als ik het nu niet haal, dan is mijn toekomst. De fabriek, en dat wil ik verdomme niet, want ik ben een renner. En zie, ineens is daar het wonder weer. En gaan mijn benen wondermooi te keer. in de razen mij, en is de glorie weer voor mij. Mijn levenskoers, mijn dode rit, een helder stuk, waar tussen verlies en winst niet meer dan een haartje zit. De luim van het geluk, ik ben een renner. En wie mijn vriend is hier in deze trein, zal aan de volgende bocht mijn vijand zijn. Tot slot is er niet één op het laatst. Alleen. Ik alleen liep een renner en in sportlokaal, het valse plat, daar hangen ze aan de bar en roepen, dronken naar elkaar, dat ik hem had kunnen winnen doen. Zanger en tekstschrijver Alex Ruka met de Renner. En ook deze tour blijft natuurlijk een inspiratiebron, denk ik zo. Ja, ik denk het wel. Ja, he? Er zijn weer elementen die naar voren komen die je nog niet eerder gezien hebt... en die uh, weer inderdaad aanleiding geven om wat te schrijven. Er komen nog veel nummers bij. Hartelijk dank. Oké. Okay, okay. De reclamekaravaan die dendert ook voort. En nu het einde van de tour nadert, is het voor de ploegenzaak om sponsors binnen te halen. Hoe doen ze dat? En hoe komen de renners vandaag de rustdag door? Gio Lippens weet het en ik spreek hem zo. Maar dat doe ik eerst uh, na de hoofdpunt van het nieuws met Evo Tion. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal banen in de zorg is de afgelopen tien jaar met bijna 40% toegenomen. Uit cijfers van het CWS blijkt dat één op de 7 mensen in de zorg werkt. Het is daarmee de sterkst groeiende sector. En binnen een aantal jaar waarschijnlijk ook de grootste. Op dit moment is de handel nog de grootste bedrijfstak. Philips wil 500 miljoen euro aan kostenbesparingen doorvoeren. De nieuwe topman Van Houten sluit daarbij gedwongen ontslagen niet uit. Binnen drie maanden wil hij duidelijkheid geven over de reorganisatie. En Van Houten zegt dat hij Philips vooral slagvaardiger wil maken.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 En het CDA vindt dat het wel erg lang duurt... voor er een noodvoorziening staat bij de zendmast Smilde... die vrijdag instortte na een brand. Het duurt waarschijnlijk een week... voordat RTV Drenthe weer overal te ontvangen is. Het CDA benadrukt dat RTV Drenthe wel de calamiteitenzender is. En dat is het nieuws op dit moment. AWB-verkeersinformatie met één file door werkzaamheid... op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch... tussen Knoop het Oude Rijn en Nieuwegein-Zuid, 6 kilometer. Dit is Radio 1. De Vara, de Proloog, de Bora Vlekkenhorst. Hij stond aan de wieg van de Rabo-Ploeg. Hoe beleeft hij nu de Tour, Herman Wijfels? En u heeft er een heel weekend op moeten wachten, maar het antwoord is nabij. Wie is de winnaar van de fotokwiz? De Proloog Tourkoersen. Nu de tour de laatste week in gaat, wordt ook langzaam duidelijk hoe het peloton er volgend jaar uit zal zien. Welke ploegen blijven en welke verdwijnen. De Ronde van Frankrijk is bij uitstek geschikt om nieuwe sponsors te vinden en de toekomst van wielerploegen veilig te stellen. Maar hoe moet dat dan en hoeveel is er eigenlijk nodig? Ik praat erover met Marco Heil. Hij is schrijver van het boek In Goede en Kwade Koersdagen, het huwelijk tussen wielersport en marketing. En tijdens de proloog is hij de chef van de eigen reclamekaravaan. Goedemorgen Marco. Goedemorgen de Deborah. was afgelopen weekend in Frankrijk. Je zag zaterdag op Plateau de Bijen Jelle van Endert winnen. Dat is een mooie dag voor België. Was ja, een mooie dag voor België. Ja, zeker. Een hele mooie dag voor België. De eerste zeg maar, bergetappe die gewonnen wordt sinds Lucien van Impe. Maar, maar het is nog meer een mooie dag geweest voor alle genodigden die daar waren. natuurlijk. En dat waren er wel wat. En, en daar zou ik het vandaag eigenlijk eens even over moeten hebben. Ja, denk ik. want daar gaat het om. Hè? Want het is geld en sponsors binnenhalen deze dagen. Klopt, klopt. Een krachtig platform. Ik heb, ik, heb, ik heb al twee weken lang bielesponsoring, de ook. Dat is een gigantisch mooi platform voor naamsbekendheid op te bouwen. Onbekend is, is ongekocht of, of om, om je malen op te bouwen. Dus je merk een smoel te geven of je merk geliefd te maken. Maar het is ook een heel mooi platform om, om mensen uit te nodigen, om mensen een unieke belevenis te geven. En. Wat money, that, that money just can buy, zeg maar. Ja, en hen over de streep te trekken. Maar bijvoorbeeld zo'n Jelle van Ennert Die fietst dan voor Omega Pharma Lotto. Die ploeg die gaat ermee stoppen. Dat, daar hebben we het ook al over gehad. Maar zo'n overwinning, kan die daar dan nog verandering in brengen? Ja. Dat, dat, dat zou je natuurlijk kunnen zeggen. Het is natuurlijk de momentopname. En daar zijn natuurlijk op dat moment een heel aantal genodigden Bij alle 22 ploegen, ook bij Lotto. Ja, en die maken natuurlijk iets uniek mee. Hè. Ik heb het gisteren nog gehoord bij, bij Mart Smeets. Daar spraken ze over, uh, iemand zei daar, een kind in de snoepwinkel. Maar het is veel krachtiger dan dat het is. Het is, is alles in wonderland. Je, je maakt dingen mee, joh. je wilt het niet weten. Dat is zo mooi, dat is zo indrukwekkend. Ook voor die grote pieven, als we zo mogen zeggen. Ook voor die, die topmensen van die banken die daar dan zijn. Of van die, van die grootbedrijven. Ook die zijn daar ja, net kleine kinderen. Ja, en is het dan genoeg om hen over die streep te trekken en hen te vragen? Behoorlijk wat geld natuurlijk in zo'n ploeg te pompen. Ja. Het zal wel helpen. Er is natuurlijk een emotioneel aspect aan. Maar langs de andere kant weet je ook dat in de board of directors room van pak en beter een rabobank, om maar even een Nederlands wielermerk te noemen, ja, dat, dat daar meer rationele beslissingen worden genomen. Hè. Dus je vraagt dat ook niet van, mag ik nou omdat je leuke ervaring hebt gehad wat geld van jullie? Ja. Nee, je zegt dan kijk, we hebben iets gigantisch moois voor jullie. Ja, want de, en... de toer duurt natuurlijk drie weken, maar uh, sponsoren moet het hele jaar door. Klopt. Maar op zo'n moment, en dat is ook wel zo, daar worden de beste deals gemaakt. Dat is eigenlijk al zo oud als de straat. Hè? Vroeger ging je met mensen eten, zal ik maar zeggen. En dan werd er aan tafel bij een cognacje een goede deal gemaakt. Maar nou, tegenwoordig nodig is bij het voetbal. Ja. Of in de Tour de France. Op de VIP-tribune. Ik klopt helemaal. nou Die VIP-tribune ja. is een de VIP-tribune, zeg maar. Ja. Op plateau erbij je. Laat ze maar komen. Ja, nou, je maakt dingen mee. Je wil het niet weten. Ik was, ik was zelf bij Lotto. nou Ik heb Lotto al het sympathiekste melk, merk der Belgen genoemd. nou Je zit dan in zo'n VIP-bus van Lotto en je ziet al die Belgen... die, zie je, die, zien, die zien de VIP-bus van Lotto en die beginnen direct te lachen... en die beginnen direct te zwaaien, want hun lievelingsmerk is daar. Ja. En dat is bij de Nederlanders die in de Rabo-wagens zitten ook zo... Maar Rabo is toch een heel geliefd merk tijdens het Tour de France. Ook daar een grote glimlach op het gezicht. Klopt, absoluut. Nou ja, je ziet ook verschrikkelijke dingen. Laten we eerlijk zijn. Omdat we het over, over, over de Rabo hebben. Ik stond een meter. Ik zag op een gegeven moment op het Plateau erbij. Op een heel stijl stuk, waar ze heel traag gingen. Zag ik uh, Laurens de Dam oh. met een hevig bloedend gezicht voorbij gaan. Ja. Dan schrik je. Dat is waar. Maar ook dat draagt natuurlijk bij tot zeg maar, ja, die, die enorme heroïek, die enorme uitstraling van de Tour de France. Ja, en de naam is bekend, dat wat iedereen heeft over Rabo-renner Laurens ten Dam. Klopt. Met dat grote verband op zijn neus. Klopt, die naam is bekend, dat, nou ja, Iedereen in Nederland kent Rabobank. Ja. Nou, natuurlijk. Het is nu meer een kwestie van, van, van, van geliefd zijn. Ja, en dat zijn ze natuurlijk. Kijk maar naar Vacan Soleil, dankzij Johnny da, Rabo, dankzij zijn jarenlange investering. Of Lotto, waar ik dan dit weekend heb van mogen proeven. En tot slot, Marco, heb jij al namen horen, vallen voor volgend seizoen? Al heel wat en ik heb niet alleen namen horen vallen ik heb ook namen nu gezien maar ik ga wat dat betreft me toch bij de, de heersende uh, doctrine houden en dat is de, de championtheorie, hè <laughs> In het donker en uh, op het moment dat het zover is kom je omhoog. Zeg maar. Nou, dus, dus, dus, dus, het uh, uh, is je vandaag het onthullen en traditioneel lerende veel uh, in het nieuws na de rustdag. Dus dat wordt nog een dagje geduld hebben we de We houden het in de gaten. Dankjewel Marco en tot morgen. Tot morgen. De Prologe ja, daar is hij weer, de fotoquiz Op de website proloog.vara.nl vindt u een uitvergroot detail van een foto die met wielrennen en de tour te maken heeft. Vertel me wat er op die foto staat en win een wielerboek. Afgelopen vrijdag, ja, toen ging de fotoquiz om een oud gebruik dat nog altijd in ere wordt gehouden. En ook deze tour, zeker met het slechte weer, is het een uitkomst voor de renners. Al dus luidde mijn aanwijzing. Hans Verhaar uit Assendelft won deze keer de sprint met zijn goede antwoord, want volgens hem gaat het hier om een renner die na het bereiken van de top van een klim... een krant onder zijn shirt doet. Hij doet dat om zich te beschermen tegen de koude in de afdaling. Einde citaat. Nou ja, dat klopt helemaal. En Hans Verhaar herkende ook nog eens het tenue van de renner. Dat is namelijk een tenue van Photon Servetto. Een team dat er dit jaar niet bij is in de Tour. En ik moet zeggen dat ik er zelf ja, niet heel erg rauwig om ben... want ik vond die outfits echt verschrikkelijk. Een vleeskleurig pak, zoiets hadden ze aan. Nou ja, inmiddels uh, staat een nieuwe quiz... Weer op de website en bij de foto van vandaag gaat het om een belangrijk accessoire van de coureurs. Dan geef ik er nog een aanwijzing bij. Ik ben op zoek naar een voorwerp dat uitloopt in een vervaarlijke punt. Ja, ga daar maar eens even over nadenken. Stuur me het goede antwoord en win. Surf naar proloog.vara.nl ja, de ene na de andere wielrenner gaat onderuit in de Tour. Fino Koerov brak zijn heup, Jurgen van der Broek zijn schouder... Frederik Willems en Brejkovic een sleutelbeen. En ja, ze moesten allemaal naar huis. Zaterdag vloog Laurens ten Dam uit de bocht. Hij liep wat scheuren op in zijn gezicht. En hij mag wel echt van geluk spreken dat de schade niet ernstiger is. En als wielrenners toch zo vaak vallen... moeten ze dan niet leren om hun val beter te breken. Aan de lijn, Cor van der Geest, technisch directeur van de Judobond. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u Laurens den Dam zien vallen zaterdag? Ja, die heb ik zien vallen. Ja. En uh, op voorhand denk ik niet dat uh, ik nou meteen de totale oplossing heb voor de vallen. Maar ik denk wel dat het preventief wel wat winsttaal is. Uh, welke winst? Nou, Laurens Tendam, uh, als je zo in het veld terechtkomt. Nou. Als je wat vaardiger bent als atleet, dan weet je misschien net over het grippeltje heen waar hij nu heen stortte. Dus ik, maar, ik zeg maar wat, als hij gaat mountainbiken dan, dan gaat hij een bepaalde vaardigheid hebben. En als je dan valt en je weet hoe je via je zijkant weg moet rollen, in plaats dat je eerst baf die plof, plof krijgt en door de, de zwaartekracht doorgaat, je maar doorrolt, dan heb je toch een kans dat je minder schade oploopt. En had hij dus niet zo'n neus gehad als nu, zeg maar. Uh, minder schade dan u, dat denk ik. Dat, nou, dat denk ik niet. Dat weet ik in het verhaal van uh, Lars van wel zeker. Het is natuurlijk zo als ik in een grote groep uh, fietsers zit en we rijden allemaal boven elkaar in de stuur en de sturen in elkaar. en uh, Ja, dan kom je dus gewoon niet weg. En, en als ik op een uh, prikkeldraad val en ik ben hier doken, dan moet ik ook 33 richting hebben. Want zo reaal moeten we natuurlijk wel zijn. Maar gevoel vervallen en wegdraaien. Maar ook vooral vaardig zijn als sportman. Uh, dus zodat je dus uh, wat makkelijker ergens uit kan uh, ontsnappen, daar geloof ik heel erg in. En kan je, en daar je dat leren? is judo natuurlijk een hele goede sport voor. Ja, kan je dat leren inderdaad als je op judo gaat? Als jonge jongen. Je ziet het nu ook bij het voetballen, dat judo gebruikt wordt als, uh, als, eigenlijk als, als algemene vaardigheidstraining. En ook mensen dan gaan judo, misschien zien later wel. Maar als jij een paar jaar judo hebt, dan heb je in allerlei andere sporten daar, heb je daar plezier van. En dat is bijvoorbeeld bij het vallen, maar dat is ook bij totale vaardigheid. Kijk, wielrennen is een cyclische sport. Die sporters die, die gaan natuurlijk heel veel in die cyclische beweging zitten. En ik geloof in de totale atleet. Dus ik geloof dat die wielrenner ook wat meer aan zijn totale atleet zijn moet trainen. En dat zou, omdat we ook dat vallen weer onder controle willen hebben, judo een hulpmiddel hulpmiddelen zijn. Maar ben je in een fractie van een seconde nog zo goed bij geest dat je denkt, oh, ik moet snel mijn judoreflexen toepassen? Nou, Ik, ik kan u een verhaal vertellen dat ik op mijn 22e met mijn huidige vrouw, was ik voor de tweede keer weg en wij rijden met mijn scooter tegen een auto op. Een vrouw die lag met drie uh, uh, gebroken, uh, drie breuken in de been, lag Oeps. in het ziekenhuis. En ik vloog over de auto heen en ze hebben mij dan nou gewoon een, een, een rol zien maken. En natuurlijk ook al onder en alles. Maar er was toch niks kapot. Dus, een rol zoals in een ja, judo? Als dat, als dat gewoon in jouw systeem zit, en dat is natuurlijk beter dat dat in het jonge systeem zit. Dus zoals nu jonge voetballers met veel weerstand aan het trainen zijn. Hè, dat gebeurt ook bij hij, doen ze dat op het zo dat uh, ik. moment. We moeten ook zien kinderen klimmen en klauteren niet meer. Dus dat is, daar is jullie natuurlijk ook heel geschikt voor. En als ik kijk naar die wielrenners, dan zeg ik, ja, cyclische en sport, zijn altijd maar bezig met die afstanden. Maar dan moet ook een totale atleet zijn. Dus daar is absoluut. Toen kijk deze... ik keek op mijn zoete melk dan dacht ik al, jij bent te weinig totaal atleet. Jij kan niet rollen. Nou ja, maar ook totaal atleet reageert anders op inspanning. Maar... Dus rollen, en, en, en, maar ook, ook, ook gewoon wie je bent. Deze jongens zijn allemaal twintig, dertig. Is het niet een beetje te laat om hen bijvoorbeeld nog die judoreflexen bij te brengen? Nou, het, is, uh, het is beter als je dat natuurlijk... Uh, want er moet een reflex zijn, hè? dat zeg je helemaal goed. Hè? Dus het is beter dat je dat jongen leert. Maar het uh, is natuurlijk niet zo dat we dan niks kunnen leren. Maar... Hebben ze daar daarvan de tijd en de energie en de zin in om dat te doen? Want dat doe je natuurlijk niet met een cursus. Vroeger had je zelfverdedigingscursussen van tien keer, tien keer. Nou, dat waren onzinverhalen, dat waren moneymakers. Nee, dat moet een onderdeel worden van jouw trainingsprogramma. Dus iedere week doe jij een soort vaardigheidscoördinatietraining. Uh, waarbij je ook een aantal valdingen in doet met uh, reactiedingen. En dan kan je dat op oudere leeftijd ook leren. Ja, maar, ja ik ben veel zeker. Ik zie een belangrijke taak voor u in het verschiet. Nou, niet voor mij hoor, want ik ben 66. Dus uh, ik ga dat allemaal niet doen. Maar er zijn zat goede mensen, of zat, niet zat, maar er zijn best goede mensen die dat prima zouden kunnen, kunnen geven. En ja. alle jonge renners op uh, judoles? Ja. En, nou ja, dat is, uh, dat is, dat, dat, dat, zoals die voetballers bij Ajax, die gaan allemaal om een of twee uur in de week judo, hè, die kinderen. Want uh, we zitten te veel achter de computer, dus we leren niet meer klouten en klimmeren. En, en dat is heel goed voor die jongens daar zo. Doe toevallig een, een, een, een judo trainer die waar ik erg veel mee samenwerkt. Kijk. En misschien niet bij u, maar misschien wel bij een en? ander... Kunnen Tendam, Geesink en al die ploegmaten zich straks erin. melden. Ik geloof het niet. Zeker bij cyclus en sporten. om dat een beetje te doorbreken, daar geloof ik heel erg in. Cor van der Geest, technisch directeur van de Judo Bond, hartelijk dank. Graag gedaan en veel plezier met je uitzending. Dank u wel. Uh, ik ga door naar Ademo. Want uh, die staat in de Radio 1. Tour top 100. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 31. Aujourd'hui c'est le bal des gens bien. Demoiselles, que vous êtes jolies. Pas question de penser aux folies. Les folies sont à de vos rien On n'oublie pas les belles manières.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 Juste avant le mariage. Juste avant le mariage. Vous permettez, monsieur van Adamo, nummer 31 in de Radio 1 Tour Top 100. De kijken. Verslaggever Robert-Jan Boy is nog altijd bij Herman Wijfels. Econoom, oud-informateur. Deeltijd-hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering. Hij stond aan de wieg van de Raboploeg. Want Robert-Jan is eh, bovenal toerliefhebber, deze Herman Wijfels. Dat zou je wel kunnen zeggen, de Wora. We lopen nog steeds eh, rond in zijn riante tuin. De Maren, Utrechtse Heuvelrug, Bomen, geen pad, eh, Ruimschoots plek om eventjes te zitten hier rond het, eh, rond het huis. En we praten over het fietsen uiteraard. We hebben zijn racefiets bekeken. De mountainbikewielen. En de hele tijd, uh, ja nu zijn we ook weer op weg naar een, een aandenken wat van de wielersport. Gaan we zo meteen even kijken. Staat hier tussen het gebladerte. Maar het ging bijvoorbeeld ook over Jan Raas. Zojuist even tijdens de plaat. Want ik vind het jammer dat Jan Raas toch niet meer te vinden is in de, in de koers. Hè, meneer Wijvels. Ja, ik heb, een van de medeoprichters uh, ja, van de Raboboeploeg. Dus het was zijn ploeg die wij in de tijd zijn gaan sponsoren. <coughs> en ik heb dus uh, in, in dat kader jarenlang met Jan uh, mogen samenwerken. Ja. En daar bewaar ik de beste herinneringen aan. Er was, uh, Jan was natuurlijk iemand uh, die de koers uh, kon lezen als geen ander. Uh, groot uh, tacticus. Uh, en die um, ja, op zijn manier, uh, soms een beetje zeefse manier zou ik zeggen. Ja. Uh, ook de winter stevig onder had uh, en Jan, uh, nou ja, is, daar heb ik hele goede herinnering aan. Ook Seel, u bent ook Zeeu. Ja. heeft u nog contact met hem? Um, een heel enkele keer per mail, maar uh, niet intensief meer. Hij houdt zich afzijdig hè? Ja, Jan laat zich helaas niet meer, niet meer zien. Um, uh, en nou ja, dus Dat hoor ik ook van anderen die uh, vroeger wel veel contact met hem hadden. Ja. Uh, maar dat is uh, voor hem een gesloten boek en uh, uh, ja. hij uh, bemoeit zich er niet meer mee. Hij kijkt waarschijnlijk wel tv, et cetera. Ik vermoed dat hij uh, daar nog wel eens uh, naar kijkt. Ik weet ook dat hij zelf nog uh, regelmatig fietst uh, zoals ik ook doe. Ja. Uh, maar verder geloof ik niet dat hij zich met de wielersport nog uh, op enige wijze bezighoudt. Die Rabelploeg, al uh, nou, 15, 16 jaar actief. Ja. Sponsoring zeker. verbaast zich erover dat het zo lang duurt. Nou, eigenlijk niet. Want uh, wij hebben het in de tijd uh, opgezet, uh, ja, niet alleen maar als een puur commercieel project. Uh, maar ook wel enigszins als een maatschappelijk project. Hè. Dus mijn redenering in de tijd was, ik besteed liever uh, enkele miljoenen uh, per jaar aan iets waar heel veel mensen in Nederland uh, plezier aan beleven. Dan dat ik uh, datzelfde bedrag besteed aan uh, reclame op de sterren en uh, op de commerciële zenders. Yeah. Uh, en dat bevestigt zich ook wel. Want heel veel mensen kijken toch met veel uh, genoegen naar dat wielrennen. Niet alleen de Tour de France, maar ook in het voorjaar de klassiekers. En ook andere grote ronden. Yeah. Uh, en in die zin ja, uh, is het een project dat um, verder rijkt dan de commercie. Ja, ook uh, dikke bandenreces en zo die georganiseerd worden. Ja, zeker. Dus, die, dus uh, ja. overal uh, onze lokale uh, banken die organiseren uh, ook de lokale wielenkoersen, uh, Ook voor de jeugd. Uh, vanaf vijf jaar zag ik laatst in het dorp waar ik uh, vandaan kom. Ja. Uh, dus dat is een, uh, het is ook een maatschappelijk project, zou je kunnen zeggen. Je hoort wel eens zeggen, ja, die rabo is toch een beetje te keurig. Een beetje een keurige ploeg. Ja, dat hoor, dat hoor ik ook wel. Uh, nou ja, daar heb ik eerlijk gezegd niet zo'n bezwaar tegen. Uh, waarom zouden we ook? Uh, wij, wij zijn die wielersport ingestapt... Uh, om ook een voorbeeld te zijn... Uh, voor hoe je uh, in die sport uh, kunt opereren. Daarvoor hebben we dat opleidingsproject uh, eraan verbonden. Uh, en ook de hele manier waarop we ons georganiseerd hebben... Uh, was erop gericht om als het ware een nieuwe kwaliteit van wielersponsoring um, uh, in het peloton te brengen. Ja. En ik geloof dat dat ook uh, zo uitwerkt. Ja, sommigen die nou zeg, het wat minder nauw nemen, die vinden ons dan keurig. Nou, dat moet dan maar. We gaan hier eventjes een hoekje om, geloof ik, meneer Wijvels. Ja. Terwijl we hier een beetje in het struikgewas komen. Hier een klein gangetje, een paar stoeltjes hier uh, rechts. En is hier een bronzen beeldje, notabene. Ja, en... Uh, drie Jan. Bronzen nee, wielrenners. Ik ben er weer. Oh, Ik zal doodstil blijven staan. Ik zie een klein beeldje hier staan. Uh, Deborah van, uh, van, van wielrenners. Een klein wielrenner is over het stuur gebogen. Wat is dit? Ja, dit is een, um, een bronzen beeldje dat ik uh, heb gekregen bij mijn afscheid als voorzitter van Rabobank in 1990. Van de wielerploeg. Ja. Uh, en het stelt voor uh, drie uh, wielrenners die uh, bezig zijn aan een eindsprint. Uh, je ziet dat de middelste, die liggen net een uh, band banddik voor, ja. uh, En dat uh, staat hier uh, dus al nu uh, inmiddels twaalf jaar uh, in mijn tuin als een aandenker aan, aan dat uh, project. En je moet ook nog regelmatig denken aan het ravijn. Aan Johan Branil. Ja. Dus, dus die, uh, drie, die, die viel erin geloof ik. Hè? Uh, ja, dus uh, ik weet niet meer precies welk jaar het was. Maar uh, op een jaar dat ik uh, meereed in een Alpe-etappe. Ja. Uh, en uh, het was in het begin van, het, uh, van uh, ons project... Uh, toen uh, reed Johan Braneel, die nu ploegleider is bij Radiocheck, ja. die reed nog voor de ploeg. En die miste een bocht en uh, kukelde 20 meter of zo omlaag uh, ravijn. Ja, ik zie hier nog een over een muurtje. Ja, klopt. Maar poogjes verdwenen daar ja, in de diepte. Bij een uh, brug. En uh, ik zat dus in de auto bij Theo de Roy, uh, En samen met de uh, uh, mechanicien die ook in die auto zat, hebben wij toen um, uh, Johan uh, uit het ravijn uh, getrokken. Dat klinkt simpel. Ja, nou... En hij, hij, hij ze daar in een boom of zo? Euh, nou, hij lag daar, dus een meter of 10, 15 naar beneden gerold. Kon ja. wel uh, zelf omhoog klimmen, was niet uh, ernstig geblesseerd. Toen we het uur aangekeken hebben naar Laurens Tendam, bijvoorbeeld. Ja, die zag, er, die, valpartijen van die, nu, hè? die zag er wat gehavend uit. Uh, dit jaar liggen ze, de, onze renners er nogal eens bij. Uh, waardoor het ook een uh, niet heel erg succesvolle tour is. In ieder geval tot nog toe niet. Uh, ik heb begrepen dat Tendam op de West wil winnen? Nou ja, dat zou heel mooi zijn, hè? want uh, eigenlijk om er nog een geslaagde tour van te maken dit jaar, uh, hebben we zoiets nog wel nodig. Het mag van mij ook de Galibier zijn of uh, elke andere etappe, ja. uh, maar uh, dat zou uh, het geheel nog wat uh, goed maken. Het mooie van de Wielersport in drie woorden, meneer Weivels? Vier mag ook of twee? Nou ja, het, uh, ik vind altijd dat het, uh, het brengt mensen tot aan de limiet van wat je kunt. En uh, dat is iets wat in het algemeen aanspreekt, en mij ook. Herman Wijvels, wielerdiefhebber, zon. Hij kijkt even naar het schuurtje. Daar staat zijn racefiets. En volgens mij gaat hij vandaag wel even een ritje maken hier. Het zou, het, het zou heel goed kunnen. Dank u wel. Nou, en dan hopen we natuurlijk dat het weer ook een beetje meewerkt... en het een, een, ja, een beetje lekker fietsweer wordt gewoon. De ja. finishfoto. Ja, ja, ja. De renners rusten voor ze beginnen aan de laatste week tour. Loodzware etappes staan nog op het programma. Gio Lippens in Frankrijk. Goedemorgen, Gio. De Cora, goedemorgen. Ja, woorden ze juist Herman Wijvels vertellen over uh, de, ja, de val van Bruineel in het Rafijn. Uh, daar zat jij toen ook achter. Dat klopt. Wij reden er een metertje of uh, 50 tot 100 uh, reden we eracht. motor met uh, de toenmalige motar Herman Nakaert. En we zagen Bruineel inderdaad net... In een soort slow motion over dat randje heen uh, ja, vliegen. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat we toen met hartkloppingen de motor aan de kant hebben gezet bij die basaltblokken... Die zo de weg markeren. En we hebben toen over het randje gekeken. En Herman Wijfels zegt ook, hij lag een meter of tien lager. Nou, dat klopt. Maar dat ravijn ging wel 200 meter lager. En ik moet eerlijk zeggen dat op dat moment echt uh, ja, onze harten bijna stilstonden van, van toch wel van schrik. Want uh, we dachten, daar ligt bruineel. En toen zagen we ineens dat oranje stipje. Een metertje of tien lagen uh, toch wel in een soort bosje liggen. En uh, toen hebben inderdaad de heren van Rabo hebben, hebben eruit uh, gevist. Maar dat was een onvoorstelbaar beeld. En vooral ook daarna, Brunel stapt op de fiets. en gaat gewoon vol gas naar beneden met 80, 90 km per uur. Rijden, hoppakee. Okay. Ja. Nou, zijn ja, hart stond ook een beetje stil. Kan ik me nog herinneren uit een uh, spotje. Mijn hart stond stil, maar mijn geld was goed belegd bij Rabobank. Uh, was daarna de, de slogan. <laughs> In navolging van uh, ja. Van Est, zeg maar. Vrij naar Wim Van Est. Ja, ja. Um, ja het, is, het is vandaag een rustdag, uh, Gio. Uh, veel Claire, nog altijd in het geel. Hoe groot is de gekte daar eh, rond deze kleine renner? Nou, de kranten staan er in ieder geval ja. vol mee. Uh, verder merk je er niet zo gek veel van natuurlijk. Ja, bij de huldiging iedere keer na uh, afloop van de etappe. Als hij dan weer in het geel wordt geweest, dan staan ze allemaal weer te klappen, te juichen. Maar uh, ja, ik moet eerlijk zeggen dat Frankrijk, ja, het lijkt niet echt op de kop te staan voor Thomas en voor Vooral omdat hij zelf ook in alle kranten roept, er is nul kans dat ik deze tour ga winnen. Ik ben hier niet voor het klassement gekomen. Wat er nu allemaal gebeurt, is geweldig. Maar uh, ga er nou maar niet vanuit dat ik uiteindelijk uh, al die klassementsmannen van het lijf kan houden. En dat is wel realistisch. Hè. Hoewel Lance Armstrong gisteren getwitterd ja. heeft uh, dat hij Verclaire nog best wel in de gele trui in Parijs ziet staan. Als hij maar twee minuten voorsprong houdt op Evans met die tijdrit, hou hem in dan, uh, de gaten. dan lukt het hem wel. Ja. Ik uh, hou hem in de gaten in ieder geval. Uh, nou ja, wij allemaal natuurlijk. Want het wordt, het wordt wel een mooie week natuurlijk met die Alpen die er nog aankomen. Ja, het wordt een, een rare week, want uh, er zijn toch wel wat uh, alarmerende berichten nu uh, vanuit de Alpen dat het weer heel erg slecht is. Uh, we kregen zelfs net de melding dat er mogelijk uh, al uh, wielertouristen geëvacueerd moeten worden vanaf de Galitie, omdat het er ijzig koud is op dit moment, omdat het sneeuwt. Dus oh, nou ja, uh, dan denk ik weer terug aan een tour, ik me, ja, dat was ook 1996, uh, de tour dus van uh, Bruneel. Uh, de toer waarin de, et de etappe over de Galibier uh, werd, uh, werd ingekort. En uiteindelijk was het een hele korte etappe van uh, Serge Chevalier naar uh, Sestrière. En toen won Bjarne Ries die verpulverde toen de concurrentie. Ja, dat soort dingen zouden we ook zomaar kunnen krijgen, hoor, in de komende week. Want de weersvoorspellingen zijn echt dramatisch. Wij, uh, wij gaan deze week tegemoet en we gaan kijken wat het wordt. Gio, dankjewel. En uh, nog een hele fijne rustdag. Nou ja, een beetje wel. Dan. <laughs> en uh, de collega's van Radio Tour de France zijn er straks ook weer tussen twee en half zeven. Niet vanuit de studio, maar vanaf locatie. De ploeg is neergestreken in Zuid-Limburg op de Kouwberg. En wilt u er ook bij zijn? Dat kan. Spring dan in die auto of liever natuurlijk op de fiets. Reis af naar het zuiden van het land. De enige plek in Nederland een beetje waar het niet regent. Dus haast u. Morgen ben ik er dan weer met de proloog. De gast Iwan Spekebrink, manager van de Skill Shimano, wielerploeg. Zometeen, Jurgen van den Berg met lunch. Het gaat over het uitvallen van de radiozenders. Daar gaat Stand.nl ook over. Radio is een onmisbaar medium, is de stelling. Maar de icon is erg boos dat Radio 5 maar zo van de zender werd geveegd voor Radio 1. Adama! Er is een Amsterdammer dood gegaan. Moet uit je ziel komen. Hij stond gewoon zijn pirament te draaien. Hallo Dingo! hallo Denga! Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Geen probleem. rustig, Slaap lekker. Doei! En hij... even later was hij naar de gaadje. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger een flauwe Je bent de enige man die mij aan het lachen krijgt. Ja. Nou, hoor je het is van een leek. Like. Radio 1. Het <lacht> nieuws van alle kanten.